Die komt en gaat als een weermannetje. Ja. Kijk, kijk, kijk nou eens even. even. Kijk, even. Hier, hè? Is toch een mooi uitzicht? Dat wordt nu allemaal groen. Frisse lucht en zon. Dit is een echte doorzonwoning. Wat? Doorzonwoning. Dat betekent dat je de hele dag zon in huis hebt. Hoe is die zon dan? In alle vertrekken komt de zon, dat kan ik wel zeggen. Dat is juist het principe voor de doorzonwoning. De zon schijnt helemaal niet. Nee,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 Nou, moeten we niet even naar boven, He, naar de buren. Ik, ik wil een uh, Amerikaanse kerkenkast. Weet je wel, met, uh, met van die klopdeurtjes ja. en texaskastjes en uh, schootjes overal. Vind jij? Laten we nou eerst naar boven gaan. Waar <lacht> waarvoor? Dat hoort. Als je ergens komt te wonen, moet je kennis maken. Ja. Nee, Hé, uh, misschien is wel een mooie meidje op een fijn type zoals ik zit te wachten. Hé, <lacht> ja. hey, uh, Laten we morgen naar de buren gaan. Ik ben zeer kap. Hé, hey Jack, wil jij niet weg? Treinen of zo? Kom naar huis? Ik blijf hier toch ook wonen? Ik kwam toch in de zijkamertje, kapie? Ik kwam toch eh? in de zijkamertje. We zouden nog even mijn Ja, dat gaat gewoon niet door hoor. We gaan er niet wat knaps van maken. goed ik komt er niet in. Ik, ik heb al lang genoeg ingewoond, andere mensen over de vloer gehad. En met wie nu jij nou getrouwd hè? He? Met hem of met mij? Oh ja, oh ja. Ik had het gezegd dat hij niet dat, dat ik hier kom komen wonen. Ja, ja. Dan, laten we het even rustig met, bekijken. Met, met nee, hij heeft niks ervan. Hij gaat eruit. Hey Bart, ik zit erbij, zelf. En het op. Ik het niet Ah, Als jullie een bioscoopje willen pikken, of dat de sleutel tot willen gehalen van schappen... Hier, ja, ik kan het op. Uh, uh, uh, uh, op uh, rustig, ja, ja, uh, rustig. Rust ja, nou, hier. Ik, ik hier je neem nog maar een paar pavaliënpillen, uh, hè. Je bent wel helemaal over je hè. Ja. Ja. ja. ja. Nou, hier, neem jij er ook maar een paar. Kom. Ach, ik Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik wil hem niet steeds om me heen hebben. Nee. Bennetje, uh, kom maar mee jongen, met Shaki. Uh, kom jij maar mee met over Shaki, Bennetje... We zijn de nieuwe buren. Wie dan? Nou, wij. De familie Groothand. Tilly en uh, ik heet Kasper. We hebben het huis beneden gekraakt. We woonden al vier jaar bij mijn moeder in. Is er verder niemand bij? Nee, we zijn helemaal alleen. En ze willen me eraf zetten. Ze breken de hele boel onder mijn kont vandaan. U gaat toch zeker niet weg? Ik er niet. Geen denken dan. Groot gelijk hoor, mevrouw. Wie is dat nou weer? Oh, nee. Dit is mevrouw. Ja, die staat hier naast me. Wacht, ik laat jullie eventjes binnen. Ja, dat is goed. Zo, kom erin. Uh, dag mevrouw, ik ja. ben uh, Kasper. Wat? Dat is uh, Thierry. Ik ben mevrouw Kokel. ga even zitten. Ja, dat is. Dank u wel. Hier. Zo. Ja. Hier beneden, zijn vertrokken. Ja. maand geleden.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 Nou, van de maat. Zat in de voordeelaanbieding. Gejad dus, hè? Nee, gejat. nee, heus niet. Nou, dan moet jij eens goed luisteren. Met dieven, met dieven willen wij niks te maken Ja, Teel, chocolade is toch goed voor hem. Heel voedzaam. Als je het niet gejat had, dan zou ik het wel houden. Was het papiertje, hè? Wel papiertje, Teel. Ja, nou, ik weet zeker dat je het gejat hebt. Als ik het tegen Casper zeg, hè? Dan ik het hier zo het huis uit. Nee, nee, niet zeggen, Teel. Ja. Ik zal niet meer doen, Teel. Maar... Wat wordt er hier? Aan dit hebben we het niet gekocht. Ik zeg, wat moet dat hier? Hoort u niet wat mijn schoonzus zegt? Hij koopt niet aan de deur. Wat moet dat in mijn huis? Oh meneer, dat is huisbaas. Wij, wij zijn niet strafbaar. Wij zijn niet strafbaar. Als u daar maar rekening mee houdt. Krakers hè? Ja, uh, ja. Wij woonden al zes jaar bij mijn schoonmoeder in. Zodoende. Was Kaspers, ja. Was Kaspers. Die, die moest nog even zijn bromfiets wegzetten, zei hij. We willen u betalen, meneer. De huur. De huur en eventueel sluiting geld. Hij is sprake van.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 Nou kijk, uh, wij dachten als we deze woning nou opknappen... Uh, de trap wordt ook geschilderd, dat ga ik doen. <laughs> ja, ga maar wat uh, beginnen, Sjaak aan die trap. Uh, ja, natuurlijk, ik, ik, ik ga wat beginnen. Hè. Uh, hoeveel sleutelgeld had meneer gedacht? Ik denk helemaal niet dat sleutelgeld. Maar nou, we moeten toch betalen. U bent hier illegaal ingedrokken. Ik, ik heb bij alle dokters in Amsterdam heb ik gelopen, bij alle dokters. Ik heb een medische urgentieverklaring. Uh, en ik heb rode ik heb groene stables, ik heb blauwe Tilly, Tilly, zo wordt het niks, schatje. Ga jij nou maar even Sjaakie helpen, hè? Ja. Anders stijfel ja. je met het leertje van de trap af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 3000, zei Drie 3000, ja. Dat oh, is een hoop geld. Ja. Kom ik zaterdag terug? Ja. Geen geld, geen huis. Laat ik jullie er nog een paar jongens uitrommen. Waar gaat u wel? U wel, weg? Dan drink je geen kop thee? Zaterdag dus, hè? Ja, meneer Klemkerk. Ik zou toch een hemel ben. Huh? Gaat maar kopen. Is, is het gelukt, ja. Dat mogen we blijven. Ja. Oh, oh. Hoe, hoe je dat voor elkaar gekregen? Oh, ik weet niet wat babbelen. heeft. Kost, dat gaan ah. vieren, dat gaan we vieren. Sjaak, als je klaar bent met het portaaltje, begin maar dan de trap. We je dat die bloemen wel twee weken blijven staan? Zou je denken. Je weet het, hè? Elke dag schoon water.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 Weet je wel dat er in India mensen zijn die niet eens elke dag een handje reis krijgen? Wist je dat? En jij? Ik? Niks, helemaal niks. Er komt hier een prachtig winkelcentrum. Alles vlak bij de hand. Je kan er letterlijk alles krijgen. Naargerij, wasmiddelen, eten, drinken, noem maar op. Maar mevrouw Kokel wil wel even de verbouwing tegenhouden. Samen met die asocialen van beneden. Begrijp je dan niet dat je de klok niet terug kunt draaien? Als de heer maar thuis is, dan zullen we hem nog wel eens zien. En als je daar maar goed rekening mee houdt, dat je naar Egmond aan zee gaat en daarmee uit...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 Jullie krijgen van mijn huis wel vers water. Maar niet omdat zij het zegt. Wie daar? Ik. zaak groothand van beneden. Ik heb wat voor u. Wacht even. Ik ze even open doen. Dank u Zo. Ik woon ook beneden. Ik ben de boer van Kasper, weet u wel, mijn boer. Jou heb ik nog nooit gezien. Ik dacht, ik breng mevrouw Kogel even een doos bonbons. Nou, kom eens even binnen dan. Dit eh, is alle kans dat Ben gauw thuiskomt. Oh ja? Gauw? Alsjeblieft, bonbons voor u. Ja, oh, dat is nooit te zeggen, hè, van tevoren. Met de wilde vaart. Ja, tuurlijk. Wie is het dan? Uh, ben? Ben is mijn zoon. Geef even zitten, kind. O, zeg, dat is lekker. Chocola. Mm. Oh, daar ben ik ook gek op op puzzelen. Oh, mooi heb je daar. Ik heb er ook een beneden. Tillie krijgt er de van. Gooi hem helemaal door de war. Ja. Hier zit ik rustig te puzzelen, dat ik opzij. Wat doe jij nou voor werk? Nou, stap te maakt. Koop aan chocola, vandaar. Ik heb hem bijna. Zie alleen de ja, lucht dus altijd jij bent last. er bijna. eens even kijken. Deze. iemand hier ook. Oh. Als mijn jongen Zo. terug is, dan verandert alles. Dan komt mijn zuster, dat kreng je niet meer over de vloer. En dit stukje, dat hoort hier tussen. Dat doe jij vlug, kind. En dit want hier. Ja, een mooie kamer beneden. Ik zelf ben hardloper, weet je wel. Doe een sport. Op keihard. Elke dag trainen. Ah, ik maak een kans bij de volgende liepen spelen. Even kijken hoor, dit stukje dat past hier. Alsjeblieft, Jaak. Gezellig, hè? Nou, ja, dat heb je vlug gedaan. Ja, nou, beginnen we weer van voren dan oh. van. Rot beeld. Nee. Zo? Nee, nee, nog iets meer. Nog iets meer. Ja, nog iets meer. Zo dan? Ja, ja zo ja. ja. Nou. Ach nee, dat u dat niet ziet het er niet. Zo wordt hij steeds korreliger. Het lijkt wel een rijstafel. Hé, laten we er niet naar uitzetten. Gezellig een plaatje draaien. Moet moeten Sjaak een beetje in de stem krijgen. Kom morgen mijn broeder wel bij. Die heeft verstand voor televisie. Ja, broer hoeft er helemaal niet naar te kijken dat ik regel ik zelf wel. Ik zal me een goed bel krijgen. Ah, wat kan op die niet ook. Er is toch niks vanavond. Babbel naar babbel. Ah, Sjaak. Ah, ik zeg net tegen Kasper. Ik zeg, we zullen we zwager z'n lievelingsplaatjes opzetten, zeg ik. Ja. ik heb de puzzel van de buurvrouw mekaar gelegd. Oh, oh ja. Dus jij kunnen het toch nogal vinden met het? Hè? Het is gek met me, lieverd voor, lieverd oh. na. Ah, misschien kan ze wel eens op hem je passen. Moet ik het weer niet iedere dag voor dag en nou uh, steeds aan mijn moeder te brengen. Nou, doe dus een gooi na. Ja.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 die kunstenaars ook. Ik ook van dit soort muren. Allerlei kleuren. alleen nog een mooi schilderijtje moet er nog op. Krijgen we er niks bij? Ja, hoe zit dat? Hé, geen praatjes, jij hè? Anders ga je naar je kamer, hoor. Is er niks te dippen? Ik heb niks in huis. Nou, gaan we wat halen. Hier de straat uit, rechtsaf, op het pleintje is snackbar. Neem maar een paar frikadellen en patat. Ik dank de heer. ik dank de heer. Ja, goed. Gaat als ze poes in Ja, Zo. Zo. Mannen over elkaar, kap. Ja. zes jaar, jongen. We moeten de eerste paar weken een beetje pittig draaien, hè. Zondag zien ze meepikken. Uh, voor de huis? Ja, zesjaakje. Hey, jij, moet, jij moet je een beetje prettiger opstellen tegenover Tilly. Je weet dat ze niet in orde is. Ja, probeer je altijd mijn best te doen, kapje, eerlijk waar. Maar zou ze dan niet beter in de ziektewet kunnen gaan lopen? Dat maak ik er wel uit, jongen, wanneer ze wel of niet in de ziektewet gaat lopen. Ik wil best lief voor de zijn, maar ze goud is een snout. Ja, maar wij weten het toch zeker beter, Sjaak. Wij weten toch dat ze misschien in haar eigen huisje een beetje opknapt, jongen. Hé, we moeten er nog een klein beetje helpen, Sjaakie. Ik sta toch ook altijd voor jou klaar, jongen, hè? He? Ik heb toch gezorgd dat jij bij ons in kon trekken. Ik doe morgen nog aardig tegen Capri. Ja, kijk, kijk, want wij hebben natuurlijk ook recht op ons eigen leven. Snap je wel? Nee. Hey. He? Hé?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 Nou, ja, hey, jij woont hier tenminste ook, hè? Hé. Hey. <laughs> Europees kampioen hardlopen. Hé, hey. hoeveel heb je nou momenteel op de bank staan? 4.842. <laughs> uh, deze jongen gaat mooier de kosten dan zo vakantie. Heen en weer lopen op het zand, zonder het Ja, natuurlijk, jongen. Maar als je nou eens morgen eventjes 3.000 gulden van de bank haalt, hè? Voor die huisbaas. Eh... Uh...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 Dat we daar ingeschreven staan. Die huisbaas, de heet, die, die, die betaal ik. Kijk eens meneer, deze straat bestaat officieel niet meer. Dus al zou ik ja, willen, dan kan ik u nog niet op dat adres inschrijven. Nee, maar, uh, maar moet u nou eens luisteren meneer.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 Drommel, op kop. U hebt geroepen, buf? Dat wil ik niet. Dat gaat drommel aan mijn kop. Ja, wat is muziek, buf? Niks mee te maken. Ja, maar moet moet hoeven. Je loopt in drumband helemaal voorop. Oh, oh, ik, ik word niet goed, kind. Natuurlijk. Ja, ik ga, ga gauw een, een dokter halen. He? Eh? Daar komt van die hele zenuwet toestand hier. Het net of er een steen op mijn borst ja, ligt. Wat moet ik daar nou doen? Ik ga hulp halen.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 Dat moest eigenlijk vernieuwd worden. Hoe eh, hoe gaat het met mevrouw Kokel? Ze is niet thuis op het ogenblik, hè? Oh, nou, weet u dat niet dat ze in het ziekenhuis ligt? Ze kreeg een hartaanval. Ach ja, dat mens maakt zich toch veel te druk. Kopper als een ezel, hè, maar zeur over dat woninkie. Hè. Komt er misschien eindelijk schot in de zaak. Zelfs met haar zuster gaan bellen. Nee, wij zijn al twee keer bij haar op bezoek geweest, maar die, die zuster, die, die moet. Ja, dat weet ik, Ik weet er alles van. Ja, dat is oude vete, hè. Ik ken de dames persoonlijk al heel lang. Ik, eh, ik wou me laten inschrijven, meneer Klemkerk. Hebben jullie dan volop? Hey, ik zei ik wou me laten inschrijven, maar uh, dat ging mooi niet door. Waarvoor wilde u zich dan wel laten inschrijven? Oh, gewoon, Bij eh? bevolkingen gisteren, dat we huis waren. Daar hebben we toch helemaal niet over gesproken, meneer Hé? Jij bent zo de midden ons gewoon, klemkerk. Hey, doen we nou zaken of doen we geen zaken? Ik heb u gezegd dat u kon hier blijven zitten. Je had het op... over een jaar, klemkerk. En over die vergunning. Dan dus zullen we eens een keer hele andere maatregelen gaan nemen, man. Als Astel zelfs jaar sociale... zo's jaar... Weet je wat ik je kraag heb met de politie, klemkerk? Weet je dat tegen stokplifterij? Wat binnen dat uur hebben jullie de politie op ja, je Die klemkerk, die blufs gewoon. Het is best mogelijk dat we hier nog een jaar kunnen blijven zitten. Ja, je past wel. Natuurlijk, eh, anders had hij toch al lang de politie bijgehaald. Ja, maar... Uh... Maar waarom zei die dat... Het we... is een bluffertil. Jij wou ons gewoon een poot uitdraaien. Drie duizend gulden schoonvangen, verder niks. Zou het, kapie? Ja, natuurlijk. Oh. Nou, we kunnen nog altijd nog euh, <laughs> buiten gaan wonen. Hoezo? Gaan ja. buiten wonen? Ja, dan kopen we een staakerven van die drie duizend gulden. En dan nemen we kokel zo lang bij ons in. Waarom? Dan is ze ons goed gezind. Misschien hebben ze wel liggende geld. Ja, maar, ja, maar ik, ik wil op mijn eigen... Blijven. Ja, je ja, bent ik... daar toch op je eigen. Hè... Ik laat hier een uh, douche bouwen. Hoef ik niet meer naar het badhuis. jij ja, praat ook. Van alles door elkaar. Dan weer blijven we hier. en, ja. en Dan weer gaan we naar buiten wonen. En, ik krijg van jou geen hand. Ik kan niet. Je praat nee, maar Nee, nou. nee, nee, nee. We blijven hier natuurlijk zitten. Maar een mens moet toch altijd wat achter de hand hebben? Zoals die caravan. Oh, ja. Geen woord, tegen shaak over het geld, hoor. Geen woord deel. nee, nee. Een paaie hem. maar is fijn op zijn rug. Jongen hebben ook zo lust. Het is een tenslotte mijn beste kameraad. Hé, Hey. Wat voor kleur tegeltjes wie in de douche? Zwart, dat is chic. Nee, ja. nee, niks ervan. Nee, geen zwart. Geel. Nee, zwart, nee, Zwart dan kom je daar niet bij? Oké, geel, ook oh, goed. Als het maar beschaafd is. Je hebt een legbus meegebracht van Ik dacht, Kokkel Kokel, we vast wel wat te doen hebben. Maar dat is erg lief van je kind. Maar ik, ik ga er morgen uit. Oh? Ja, dan word ik naar een verzorgingstehuis gebracht. Om op te knappen. Is mooi, hè? van de gemeente uit, want ik, uh, ik heb pensioen van de gemeente. Ik heb altijd scholen schoongemaakt, 30 jaar lang. Hey, Zijn we collega's. Zit ook in de business? Ach, ik dacht toch dat je op de markt stond. Ja, ja, af en toe. Maar meestal doe ik kantoren en gebouwen. Dat ik ook wel. Ik moest 3000 gulden betalen aan die klemkerk... om daar te mogen blijven wonen. Dat heb je toch niet gedaan?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 Ik heb me steeds zo verheugd. Toen dacht ik: vandaag komt hij thuis. Maar oh ja, hij zal wel averij hebben opgelopen. Ik heb hem al in geen half jaar gezien. Ja, ja, ja. Nou, het is gebeurd hoor. Ze gaat naar het verzorgingshuis, Koko. Ze zijn geweest?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 Laten we daar op, op die bank gaan mm. zitten. Natuurlijk, maar ook wel natuurlijk. Wat zalig buiten. Wat in een rust, hè? Ja. En die vogels die zo fluiten. Je zat toch maar buiten woon. Wat zou het dan heerlijk hebben? Ja, ah, neem ik een hond en een pony voor <laughs> Bennetje. Ik voer de vogels elke dag. Ik, ik wil een buitenhuis, hoor. Ik geen broederij. En dan doe ik de ramen open dan roep ik naar buiten. Net als op de reclame. <stas> hoe is het met de straat? Beispiel oh, uh, uw zuster... Uh, uh. Oh, uw uh, zuster was dan bij ons om, uh, om te vragen hoe het ermee gaat. Ze heeft me anders niet eens een kaart gestuurd. Hé, hey Sjaak. En, en dan maai jij het gras in Ja. En, en dan ging we lekker in de tuin eten. Ja. Ben had al lang thuis moeten zijn. En elke dag wandelen.